Goedenavond, goede avond, dames en heren, jongens en meisjes, bij Goolse Groeven, editie 62. En ik heb uh, ons teun nog maar nogmaals uitgenodigd in de studio. Hallo! Hallo. En uh, ja, wij zaten eigenlijk al een tijdje op de zin hè, om een uh, editie te doen met uh, hele dromerige, rustige, fijne, fijne muziek. Ja. En dan moeten we hier nog een lichtbedje neerleggen. Ja, ik val al bijna in slaap. De luisteraar ook waarschijnlijk. <coughs> Welkom allemaal, of alle twee. <coughs> <coughs> um, <coughs> ja, dus, dus we gaan echt een hele rustige editie tegemoet. Maar wel een hele mooie. Ja, zeker. Uh, ja, jij mag, mag trappen. Ja, we, we gaan starten met uh, een band Widowspeak. Een heel fijn bandje is zo. Uh, en die komt af en toe in mijn weekly discovery op Spotify voorbij... Ja, het is gewoon sowieso heel erg gaaf. En deze die kwam toevallig laatst voorbij. Perfect voor deze sessie toen we, toen we dit al gepland hadden. Dus een bandje begon ooit in Tacoma, Washington, nu New York. Uh, het is een duo... Ze spelen met vier, geloof ik, maar die andere twee die doen er dan blijkbaar niet toe, dus die staan ook nergens beschreven. 16 nou, muzikanten die ze inhuren voor live dan alleen. Ja, nou ja het zijn wel vaste, maar uh, ja, blijkbaar niet belangrijk genoeg. Maar, anyways, uh, uh, ja, dit is heel gaaf nummers nummer, uh, van een plaat uh, vorig jaar. En um, uh, uh, sowieso kan je luisteren. Album Plam is trouwens ook echt fucking gaaf. Dus ik zou zeggen, we beginnen nu met uh, uh, Widow's Peak... met het uh, nummer While You Wait from The Jacket, het album. manier om, uh, om af te trappen. speak met While You Wait. Lekker, uh, Teun. Dankjewel. Mm, zeker. Uh, ja, die, deze, de, de volgende band stond op uh, Best Kept Secret. Ik heb er nog een paar nummers van gezien. Jij ja, wel? Ja. Oh, daar had ik graag, uh, was ik graag bij geweest. Nou ja, Het viel een beetje weg daar, maar... Uh... Ja, ik, ik heb yeah. meer mensen gehoord die zeiden dat het een beetje tegenval viel. We hebben het over Hermanos Gutierrez. Uh, uh, Geïnspireerd door Ennio Morricone en uh, woestijnlandschappen. Uh, Mexico. En als je dan ziet dat ze uit Zurich, Zwitserland komen. Ja, logisch. Uh, uh, uh, ja. Het, uh, het is geproduceerd door Den Auerbach van de Black Keys. En uh, ja, dit, uh, dit is wel erg prettig. Uh, Misa Redonda van Hermanos Gutierrez. als Gutierrez met uh, Misa Redonda. Ja, ik, uh, die plaat gaat mee als ik hem tegenkom. Ik hoor het. Um, maar live uh, viel het wel tegen, zei je. Ja, weet je, dit, uh, niet elke band is uh, voor elk festival geschikt. En dit is, dit is wel een band die gewoon, die, dit wil je op plaat hebben... en die wil je gewoon thuis gewoon heerlijk relax kunnen luisteren. Of op een festival waar ze de wijde hebben staan met bedden. Ja eigenlijk voor de, voor de hele editie uh, ja, ja, van vandaag. Ja. Ja. Nou, de volgende dan, hè? Zo. Ja, je hoort nu natuurlijk al tussen het tussenmuziekje en Kwang Bin. Oh, ja, nou, ja. We gaan hem eindelijk draaien. Ja, ja en, dank je. En, en, en dan komen we nu bij uh, de, de, de collaboration met uh, meneertje uh, Vieux Farka Touré. Um, ja, dit is een plaat. Uh, was het, ze hebben het in de schuur van Kwang uh, van, uh, Bin opgenomen. In het opgenomen In, uh, in, in een week. de week. En het is een, een magistraal album. Um, ja, ik denk weinig woorden aan vuil maken. Maar uh, als wij nu eens gewoon gaan luisteren naar... Uh, DIA... Nee, DIA Rabi Van het uh, ja, de, ja, de album met Ali. Jeuf Touré en Krank Bind samen met, uh, met uh, Diarabi. Ja, jij spreekt het allemaal een heel stuk beter uit dan dat ik doe, maar uh... ik uh, heb er ook mijn twijfels bij of het goed is. Dat ging ik zelf verzekeren. Ja. Ja, het is allemaal werk van zijn, uh, van zijn pa. De reden van zijn ja. uh, vader, Ali. Ja, uh, ja echt uh, een wonderschoon album. Um... En dan een nieuw album in de maak voor de Allerlaatste. Een uh, Beetje surf, 60's. Uh, en ze gaan een vijfde album uitbrengen. Uh, daar ben ik de titel even van kwijt. Maar dat gaan ze voor het eerst op een eigen label doen. Carlico Disco's. En uh, daar hebben ze met iemand van een uh, vorige label uh, mee samengewerkt om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, ja, nieuwe single, The Stuff. Uh, en het bekantje is uh, Zuma 85. 13 juni uh, uitgebracht. En ik. Uh, voor de B-kant, die vond ik beter. Zuma85 van Alalaas. Van plassen. <laughs> Dat Ze beginnen en eindigen met regen. Allemaal laatst met uh, Zuma 85. Ja, ik, uh, Die single belooft veel nieuws. Uh, veel veel goeds voor, uh, voor de nieuwe plaat. En die komt uit. Uh, uh, 13 oktober. Ik zei september. 13 oktober dit jaar. Dus we benieuwd. Hartstikke mooi. Ja. Nou. Ga ook naar een fijn bandje. Ja, psychic kills. Ik ja. vind dit, dit ja... Je hebt het in de kast staan ook, hè? Ik heb het in de kast staan. George heeft het in de kast staan. Ja, dit, dit vind ik zo lekker. Maar dit is echt low tempo. Psychedelisch. Echt fantastisch. Zwol. En ik krijg er op de een of andere manier altijd een beetje een country... Uh, psychedelisch ideetje bij. Op de een of andere manier. Dit is... Uh, ja, ik heb dit nummer uh, heb ik uitgezocht. Er uh, komt toevallig dadelijk uh, nog van... Uh, Waar ze hiermee hebben samengewerkt, uh, mevrouw Hoop Zendeval, die komen we dadelijk nog een keertje tegen. Uh, dat kan ik alvast verklappen, maar ja, daarom is dit nummer schoon. Het is al uh, keihard van album. Maar dit nummer, dit, dit steekt er dan ook nog eens een keer bovenuit, omdat dat wat zij ermee doet. Ja, dit is echt uber relaxed. Dit is layback, geniet en uh, ik zou zeggen start hem in, Steven. Ja sorry, ik was nog even vergeten uh, Album In A Journey Out uit 2016 We verkopen dat album fantastisch En dit is het nummer I Don't Mind Ja En dan komen we uit bij een van de Ontdekkingen uh, van het jaar Wat mij betreft Ja ik ben, ja, uh, uh, verlie uh, uh, ik ben verliezen op het album Dus uh, ja. bedankt nog Steven Ja graag gedaan uh, We hebben het over Baby Cool Een uh, project van uh, Nice Biscuit Co Frontvrouw Grace Kiel. Uh, geïnspireerd door een dagelijks ritueel van zelfliefde, <lacht> en uh, bij dit nummer uh, uh, speelt de harp ook nog wel een, uh, een mooie rol, uh, ik heb, ze hebben ook een live album uitgebracht uh, recent, da da daar komt dit nummer als minste uit de verf, op het album vind ik, vind ik dit bij far het mooiste uh, nummer. live album is overigens ook echt wel, uh, oh, heerlijk hoor. Yeah. Ja, de Heerpen staat echt op mijn lijstje om live te zien. Ja, maar ja, spelen, ja, je had het doorgegeven, maar niet in de buurt, helaas. Nee, niet in de buurt, nee. De buurt, nee. Uh, Baby Cool met, uh, ja, al vaker gedraaid, maar dat mag gewoon nog een keer. de Sea. Van Baby Cool. What not to like. Ja, dit is echt briljant. Ja. Zo lekker. Ja, ja toch uh, Dirk die hier één uh, keer in twee weken zit. Die maak ik je echt niet blij mee. Ja, sorry Dirk. Als je <laughs> luistert. Uh, wij vinden het wel leuk. Ja, nee goed. Dus uh, daarom uh, ja, met verschillende gasten maak ik verschillende notities. Ja. Ja. ja, dan komen we nu naar. Uh, eigenlijk waar voor mij, uh, ik was al heel lang in alle heavy muziek bezig. En toen was ik ooit bij High Fidelity in Den Bosch. Ja, een plaats die helaas al een tijd niet meer bestaat. Mm. Uh, uh, Koenly stond er achter de balie. En hij zegt, ken jij dit eigenlijk? En hij kwam toen met Messi Star, toen ik nog cd'tjes dus kocht. En uh, ik deze gekocht. Nou, dit is eigenlijk de uber herfstmuziek voor mij. Mm. Maar dit nummer... Um, ja, dit, dit kan sowieso eigenlijk altijd en zeker in deze setting. Uh, Messi Star ja, is al een band die is al echt erg lang bezig. Uh, was het 1988 of zo? 1989? Uh, denk niet meer dat ze bestaan, want dat, uh, de gitarist uh, David Roback is uh, in 2020 overleden. Dus, uh, en er is toch eigenlijk wel een stuwende kracht erachter. Okay. Hoop Senneval leeft nog wel. Uh, heeft best wel een doorleefd leven gehad. Volgens mij een shitload aan heroïne. En is eigenlijk, als je er op het podium ziet... een beetje de Mark Lennigan onder de vrouwen. <laughs> Want interactie is het niet. Die is alleen maar met de muziek bezig. En zit eigenlijk helemaal in haar eigen wereld. Maar mijn god, wat is dit echt het ultieme zuchtmeisje voor mij. En ik, uh, we gaan nu luisteren naar uh, um, het nummer Disappear van Among My Swan, derde album uit 1996. Ja, ik zou zeggen, um, geniet ervan. Disappear. Ja. ja. En dat ik een erbij. Ja, ik dacht dat het een, uh, een van de kinderkeyboardjes was. Maar nee, xylofoon, ja. ja, die doet zij daar ook bij. Dus uh, ja. fantastico. Ook ooit met Chemical Brothers en met Massive Tech heeft ze samengewerkt. En uh, ze heeft nu nog een band. Hope Center en the Warm Inventions. Wat okay. ook heel erg lekker is, moet ik zeggen. Oké. Okay. Volgens mij ook wel... Ja, het gaat weer, ook weer meer de psychedelische kant op. Dus... Uh, dus, uh... Stuur maar eens door. Of neem de volgende keer mee? Kan ook. Um, tja, dan kunnen we deze editie niet uh, ten gehoor brengen zonder de uh, Brian Jonestown Massacre. Uh, die hoort er dan echt wel bij, wat mij betreft. Uh, ik heb hier een paar edities terug, DJ Mouse gehad, en toen die horen dat wij zaten te zinnen op een Anton Newcombe special met alles wat die ook nog geproduceerd heeft voorbij, de Brian Jones Massacre. Mm -hmm. uh, Dan de, de, de, nou ben ik het alweer kwijt wat we nou op uh, SonicWip uh, gezien hebben. The Worship Cats. Oh ja, yeah, Les Big Bird. Les Big Bird. Oh ja. Yeah. Oh, nou maar goed. Uh, Trouwens, een fun fact ook nog: uh, bij het album, wat, uh, uh, waar dit nummer op staat, wat jij dadelijk gaat draaien. Mini album Thingy Wingy. Ja, yeah, nou, uh, er is een ander. Uh, maar er komt later in deze show komt er nog een nummer... en daar is de band genaamd naar een nummer van dat album. Nou, oh, oké. Okay. <laughs> ja, um, album uit 2015. Uh, al vaker Brian Johnstone, Masked, gedraaid... maar nog niet eerder van dit album. Dus ik denk laat ik eens iets uh, iets anders meenemen. Dit is overigens wel een van mijn favorieten. Ja. Nou, zet hem in. Komt-ie. Fish. Misschien een Pish <laughs> Brian Zilstone-massacre, ja. Ik Met het een de Pish. Zeggen. Ja. Fantastico. Ja. Hey, de volgende. Ja, ik was in de war. Electric Six. Ja. En ja, als jij denkt: danger, danger. High voltage. En de gay bar. Nee, ja, dat is het niet. Spotify denkt het wel, maar dat is het niet. Um, dit kwam opeens in een weekly discovery voorbij. En ja, helemaal fantastisch. Um, het is een compilatie. Next Up Soweto Volume 2 Soul Town. Um, dit is uh, een, een, een verzamelalbum. Uh, Zuid-Afrikaanse muziek die tussen 1969 en 1976 uh, verzameld is. Allemaal bandjes daar, klein. Uh, vrij weinig over terug kunnen vinden. Maar ja, dit is dus niet... Uh, uh, de Electric Six die, uh, die we kennen van de komische nummers. Het zou heel komisch zijn geweest als ze dit hadden gemaakt. Want dit grooft wel zo mooi. Maar ik denk dat we onze 15 5 luisteraars. moeten we nu wel heel even laten genieten van dit nummer. <laughs> Zet yes. er maar in, Steven. Can you feel it? Mm -hmm. Ja, dat uh, was Helicon met uh, Disobey, een bandje uit uh, Schotland. Uh, op het Fisk Club label. Ook, uh, ook wel lekker. En daarvoor hadden we Electric Six met uh, Can You Feel It? Ja, die was ook al, uh, die was goud. Nou, die kennen we wel feel, hè? Of niet, Dirk? Ja, zo. <laughs> <laughs> Juist. Andere Dirk, Dirk. Ja. Yeah. Yeah. Nou, volgende. Um, Savat en Savalas. Um, album Apropat. Um, ja, mijn uh, Spaans is heel erg kut. Uh, <laughs> dus ik, ik, ik ga trouwens... De nee, nummer ga ik nog niet eens uh, proberen te doen. Uh, is maar, uh, zal ik het proberen? Te quiero, pero por otro lado. Nou, ik word er helemaal, helemaal uh, gel ja. van. Uh, echt prachtig. Oh, dat is <laughs> mooi. Um, meneer uh, Rodriguez Scott Herren um, is eigenlijk een producer... Onder de naam Prefuse 73. Um, en hij heeft twee albums gemaakt met uh, um, het Savat en Savalas. Uh, deze die heb ik toevallig, want dit nummer hoorde ik voorbij komen. Ik heb het gewoon maar meteen besteld. Uh, ga je het later over lezen? Uh, Warp label. Ja, dan weet je het ook al. Warp uh, heeft natuurlijk wel echt uh, heel veel goede dingen uh, uitgebracht. Ja, en uh, dit album ademt voor mij uh, zomer en, en, en, en, en ondergaande Spaanse zon. Uh, dus ik zou zeggen uh, ja, zet hem maar in. Zavalas met uh, Te Quiero, Pero Por Otro Lado, denk ik. Sí. Ongeveer. Sí. <laughs> ja, jeetje. Ja, ik moest ook wel meteen bestellen. Dus, uh, gelukkig via Discogs in Nederland iemand. Heel fijn. Ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Ja. Uh, over geluk gesproken. We mochten afgelopen weekend op... Uh, uh, vroeger heette dat Woolstock... Hier in de buurt van Tilburg, uh, nu heet het uh, op het landje. Uh, Stramprooi, net, uh, net Limburg. Uh, camping afgehuurd voor het festival. Een beetje bandjes. En, uh, of wij plaatje willen draaien op zaterdagavond. Met sea by draaien. Oh, doe je dat? Ja. ja. Uh, ik zeg, ja dat is goed. Maar dan uh, wil ik ook gewoon bij het plaatje draaien. Dat hebben we toen, uh, een keer op een bruiloft, uh, zijn we er ooit mee begonnen. De DJ-set de DJ stond nog opgetuigd. Ja, laten we daar maar gewoon muziek draaien. Maar dan ga je niet meer de feestmuziek van de avond tevoren. Dus hele rustige mensen met restalcohol en uh, rustige muziekjes. En die, ja, die kicken er net wat harder in. Mensen met tranen. <lacht> uh, ik had nou ook... Nou goed, dus, dus dat hebben we weer gedaan na een kwartier voordat wij in de auto stappen. Ik belt de postbode aan met deze plaat van Dope Lemon. De eerste album, Honeybones. Ik kon hem dus gewoon nog meenemen om te draaien. Nou ja, toen ben ik er ook even voor gaan zitten geworden. Dus gewoon plaat opzetten... Naar, uh, naar de, de, de bankjes toe lopen. Uh, uh, ja, en dan daar gaan zitten. En allemaal ja. genieten. Jeetje, wat een plaat. Nou, ze stonden ook op uh, Best kept Secrets. Ja. En, uh, oh, ja dat ook is ook. zo goed. En dit nummer was er ook. Ja, vorig jaar heb ik ze samen met Frankie in, uh, in Tivoli gezien. Of in Vredenburg heet het nu, hè. Ja. Nou, echt een van de betere van, uh, van dat jaar. Zo ontzettend goed. Ik was echt uh, ik was, uh, zwaar onder de indruk. Niet verwacht dat dit uh, live... Nog intenser is en het is echt al zo briljant. Dus ja. uh... Goed, eh. Uh, side Project van Angus Stone, misschien nou wel zijn belangrijkste project. Eh. Uh, Angus en Julia Stone uh, hebben de jaren daarvoor vaker op Best Secret gestaan. Ja, nee, twee keer geloof ik. Maar uh, het is mij iets te rustig. Dit um, is beter. Dit is beter, ja. En uh, het eerste album Money Bones 2016 het, uh, het nummer Marinade. Dope lemon. Nou, laten we het marineren. Blemmen met marinade. Oh. <laughs> altijd lekker, altijd lekker. Het is lastig wakker blijven deze editie. Wegdromen ja. de hele tijd. Ja. Ja, uh, uh, ja. ja, we blijven gewoon doorgaan. Dus, uh, ja, volgende is uh, een, uh, een, uh, een collab uh, tussen Dungen Woods. Nou, en Woods. Woods kennen wij wel. Ja. Een hele fijne band. Dus is uh, Kevin Morby, althans. S S S S Vroeg. vro Vroeger. Ja. Uh, en Dungen uh, die kwam af en toe al voorbij met, uh, met wat uh, muziekjes. Uh, dat is een Zweedse band. Uh, bestaan al sinds 1999, zag ik. En uh, uh, ja, die, die, die, die putten heel veel... Inspiratie uit folkloristisch, uh, mythisch, weet ik veel. Daar hebben ze in Zweden iets mee. Ja, ja. Nou, maar dat doen ze dus wel op de leuke. Geen, geen stoner of metal. Uh, nee, dit gaat echt Psychedelica meer in. Um, Voorman is Gustav Estjes. Um, en die speelt dus gewoon uh, een beetje alle Kevin Parker van Tame Pala. alles in op een opname. Dat vind ik ook altijd wel weer interessant. Hm. En die heeft er wel een band omheen verzameld die dan af en toe alles bij meewerkt. Maar die dan live alles mee gaat doen. Um, dit is een album uh, Myth uh, uh, 003 uit 2018. Frank, bedankt dat je hem besteld hebt voor me. Ik kijk er naar uit. En dit is nummer Turnaround. En ik zou zeggen, ik geniet ervan. Samen met Woods, met uh, Turnaround. Ja, lekker. Heerlijk. Ja, Heel Woodsie, maar... Uh, ja, zit er ook bij. Ja, ik, ik, ik vraag, ja, het klinkt echt als Woods. Ja. Nou ja, ik, uh, ik ben benieuwd. Uh, ja, de, de rest van de plaat, wat ik heb geluid, klonk heel erg fijn. Vandaar dat ik hem heb besteld. Dus uh, we gaan het Kijk, zien. jij gaat vast orakelen over de app. En dan... Uh, <lacht> dat spijt dat ik niet meegedaan heb. <lacht> um, Komen we bij Ripley Johnson, de man achter uh, Wooden Chips, waar ik heel erg fan van ben. En Moondoe. Ja, zeg me niks. <laughs> <laughs> uh, en bij beide bands laat hij wat minder van zich horen. Hij is vooral bezig met uh, zijn, uh, zijn psychedelische country uh, band, uh, Rose City Band. Stond de laatste in Nederland. Uh, ja, kon niet. Ik kon ook niet. Ja, dat ja, vond ik echt jammer. Uh, door Roosje in Nijmegen stonden ze. En in Amsterdam. Ja, uh, Ze hebben net een derde album uit. Garden Party. Uh, op 21 april 2023. Uh, volgens uh, Anton Newcombe van uh, Brian Jones en Massacre. Uh, zijn ze behoorlijk schatplichtig aan, uh, aan zijn band. Dat heeft hij de uh, main beard. Zoals hij uh, Ripley Johnson <laughs> noemde. <laughs> uh, ook. ook gewoon... Uh, uh, maar hij heeft vervolgens wel de plaat van ze gekocht om ze te, om ze te supporten. Um, nou goed, we gaan luisteren naar uh, Rose City Band met uh, Garden Zone. City Band met uh, Garden Song. Ja, als dit, als, ja, dit is country. Als er alle country zo is, dan uh, koop ik slangen leren laarzen. Heb jij die nog oh, niet? Nee. Jongen, jongen, jongen. Oh. Ik ook niet, maar... ga ik zelfs dat dansje doen. <lacht> ja, dat ja, vind ik zo te gek. Ja, dit is prachtig. Echt. Ja, de volgende is uh, The Talking Country. Uh, dit uh, kwam in een week die Discovery ook weer voorbij dit is uiteindelijk een kunstenaar Frankrijk, Fabio fisco Gliosi. Um, album Camera, uh, 2021, nummer heet ook Camera. Um, ja, wat ik al zei, het is een kunstenaar. Niet heel veel van te vinden. Ik zag uh, wel uh, als, uh, dat hij met uh, Vanessa Paradis en uh, Velvet Underground heeft samengewerkt. Dus uh, oh. nou, hij weet nog wel wat. En ik zag ook een... Ja, een minder leuk weetje, is dat zijn ouders zijn overleden in het tunneldrama van de Mont Blanc in 1990. Oh. Nou, ja. Dat is eigenlijk helemaal geen happy uh, ding, maar um, dat is eigenlijk het enige wat ik echt kon vinden. Uit treurnis komt soms mooie muziek voort. Ja, ik. en een hele mooie kunst. Want ik moet ook wel echt zeggen, het is, uh, als, je, als je de nummer opzoekt, uh, uh, hij heeft echt hele, hele gave illustraties en kunstmaak daar. Ik zit er nou naar te kijken, ja, dat is mooi. Ja. Dus ik zou zeggen, zet camera maar eens op. Fabio Viscogliosi met uh, camera ja het, uh, het ja ja die album moest erbij en dan die muziek ja dat uh, heerlijk sfeer is wow. echt <laughs> we hebben steeds minder tekst naarmate deze editie vordert het <laughs> is niet altijd nodig hè Steven niet nodig. nee dat is niet altijd nodig um, ja ik uh, de, mensen, de meeste mensen kennen de volgende band wel... van een uh, hitje... Bittersweet Symphony uit 1997. Maar hadden waarschijnlijk geen idee... dat uh, deze band als... Uh, ontzettend psychedelische act begonnen is. Uh, hier nog... Verve in plaats van The Verve. Maar dat hebben ze aangepast... na dit eerste album... om niet met Verve Records in uh, knoei te komen. Uh, dus uh, daarna The Verve. Uh, John de Leckie... producer van... Uh, Onder andere George Harrison, John Lennon, Pink Floyd. Stone Roses, Radiohead, noem nog maar wat namen op. Die heeft ooit één keer gesmeekt om een band te mogen produceren. En dat was uh, na deze plaat van uh, Furve. Uh, ja, ontzettend gaaf plaat. A Storm in Heaven uit uh, 1993. Geniet ervan. A Man Called Sun. Verve met A Man Called Sun. Oh, ja, ja. We hebben nog heel even stiekem. Uh, heel even Discord bekeken, maar. Uh, er zijn nog represses die, uh, die we die, kunnen die, die is nog die, die, aan te komen. Die, ja. Ja. want uh, de originele die gaan echt allemaal. Uh, een paar honderden euro's. Ja, ja, ja snap ik Dat gaan we niet doen. Nee. Dus uh, als je bestelt. voor jou ook. Ja. Nou, de volgende is een, uh, is een, uh, is een remix. En uh, ja, wij gingen een hele relaxe uh, sleazy-serie uh, maken vandaag. Dit nummer kwam toevallig in de afgelopen weken eens een keer voorbij. En dit is dus een, een remix van een, een nummer After Hours uh, van Alison McNamara uit uh, Toronto. Ja, daar vond ik echt helemaal geen fuck aan. En uh, <lacht> mevrouw Yusu, is dus een uh, ambient DJ... En uh, ja, die zorgde ervoor dat trage singer-songwriters singer wel te pruimen zijn. En uh, die heeft hier echt een heel erg gaaf nummer van gemaakt. Dat is echt, ja, de, de rest van uh, mevrouw McNamara. Ja, fuck it, daar gaan we niet luisteren. Maar dit nummer, ik zou zeggen, jongens, geniet. duo, met, was dat, met uh, Ocean City. Uh, het vierde album Soundkeeper uit uh, 2020. Hé, hey. Thuy. Toen was er even bier halen bij de bar. <lacht> Die was bang dat we zo overdorsten. <lacht> Hallo, triple carmelied. Hallo, triple carmelied. Uh, ja, dan ben je net op tijd om uh, jouw uh, ja, ja, Misschien wel. Ja, je, had het, je had het niet eens in de lijst gezet voor vanavond. Nee. Maar muzikaal kon ik wel beter uit als ik deze erbij zou stoppen. En ik dacht niet dat je het heel erg zou vinden. Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee ja, ja, net hebben jullie van, van uh, uh, nummer uh, Pish van, uh, van Brian Jones The Massacre. Op ja. het album, mini-album, staat het nu nummer Mandrake Handshake. Nou, deze band heet Mandrake Handshake. Goh, waar komt die naam vandaan? Um, een of ander vaag collectief uit, uh, teamkoppen collectief uit, uh, uit Engeland, Oxford begonnen. Uh, zitten nu in Londen. <coughs> Hebben nog steeds maar twee EP'tjes uitgebracht. That's it. Um, ik wacht met smart dat ze naar Nederland komen. Ze reageren nooit op berichten die ik op Instagram stuur. <laughs> Iedere week. Ik <laughs> ben een beetje stalker, maar ik ben echt. Ik ben gewoon letterlijk verliefd op dit nummer. Ja. En dit nummer is Monolith. Het um, is mooi, het is fijn. En ik wil gewoon nu dat je dit gaat draaien... <laughs> ja, dat snap ik. Uh, Mandrake Handshake met Monolith. Ja, wat een trek is dat, joh. Ik uh, zat net even te kijken op hun uh, Instagram. En ik zie dat ze wel uh, zo heel erg nu en dan een keer optreden ergens. Ja, mensen allemaal in allemaal de daar. UK. Ja, ja. ja. dan moeten we misschien toch een keer uh, die kant op ja, uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het is niet anders. Hé, hey, uh, jij gaat nummers kippen, want uh, ja. de tijd is... Uh... Ja. Ja, de tijd is daar. De tijd is daar. Dus uh, twee liedjes overslaan, helaas. Dat hadden we nog niet eens zo heel veel gekletst, volgens mij. Maar goed. deun Ja. Dankjewel. Voor je komst, voor deze mooie lijst. Ja, Steven, uh, jij, uh, jij ook bedankt. Dit, uh, dit, uh, dit wilden we al heel lang. Dit lijstje gaat uh, voor mijn zomervakantie op, opzij, zeg maar. Ja. Die ga ik meenemen. Ja, ja, ja. Nou, bedankt uh, voor de, de twee luisteraars die overgebleven zijn. Omdat die nog aan de de het werk zijn en de rest is aan het slapen. De rest is in gevallen. Ja. <laughs> ja, dankjewel luisteraars. Uh, nog één editie volgende week voor de zomerstop. Dan uh, nodig ik uh, iedereen die hier uh, te gast is geweest uit om uh, langs te komen muziekjes mee te nemen. Drankje erbij en dan sluiten we het seizoen af. Drankje erbij kan er ook. Ja. <lacht> dat kan ook, te. Oh, uh, we gaan we eruit met uh, Kiki Pauw? Met ja. uh, het nummer Pines. Ik zeg uh, tot volgende week en wel trusten. Tot volgende seizoen.